Het Amerikaanse technologiebedrijf Hewlett-Packard stopt met het maken van tabletcomputers en smartphones. Ook overweegt het bedrijf zijn pc-tak af te stoten. Daar zou te weinig winst op worden gemaakt. Er gingen al maanden geruchten dat HP zijn pc-tak kwijt wilde. Dat het stopt met de smartphone en tablets is verrassend. Nog maar twee jaar geleden kocht HP voor bijna 2 miljard dollar smartphonefabrikant Palm.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 Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer. Lex Bolmeijer. Bolmeijer, de kwaadst niet aangenaam. Naakt geboren, spreekt u mee. Mijn naam is Poepjes of Kloot. Ik heet Pik. Dag meneer Sukkel, allemaal prachtige namen. De hardnekkige mythe wil dat er in dit soort namen een kleine vorm van verzet zit. Exact 200 jaar geleden ging het decreet in werking van Napoleon... dat alle Nederlanders een achternaam moesten hebben. was handig voor belastingen en verkeersboetes. Sommige Nederlanders kozen toen bewust voor een belachelijke naam. Dat was om de vorst te pesten. Nou, het is zeer de vraag of dat waar is. Misschien, misschien zien wij ons graag als subversiever... Of liever als verzetshelden dan we zijn. Maar het is wel een mooie verjaardag om te vieren. Geef toe. De achternaam is vandaag jarig. Laten we het er straks na één uur over hebben. Wie heeft zich wel eens over zijn achternaam gebogen? Over de betekenis ervan? Wie heeft hem veranderd? Dat kan natuurlijk ook. Kost 800 zoveel. Uh, wie heeft genealogisch onderzoek gedaan? Etcetera, etcetera. Er valt veel over te vertellen, hoop ik, in het tweede uur van Casaluna vanavond. Het telefoonnummer is 0800-1121. Kunt u nu alvast bellen. Andriessen is ook een naam. Wat betekent het? Ik denk de zoon van Andries. Er zijn er veel van in Nederland. En die zijn allemaal zeer muzikaal. Wij hebben er vanavond ook eentje. Annette Andriessen, zangeres, operazangeres geweest. Nu eh, directeur van het IVC, dat is het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch. Een concours dat een beetje in de verschukkeling was geraakt. Terwijl het toch een roemruchte staat van dienst heeft gehad, altijd. Met illustre eerste prijswinnaars. Annette Andriessen heeft het weer vlot getrokken. Hoe zeg je dat in het goed Nederlands? Uit het slop getrokken. En Colette van der Ven wilde graag alles van haar weten over het festival... maar zeker ook over zingen, wat dat is, hoe dat moet. Dat gesprek met Annette Andriessen vond plaats op, in de nacht van 14 op 15 september van het vorig jaar. En het was een paar dagen voordat dat festival, dat is tweejaarlijks, weer van start zou gaan. Dus Annette Andriessen zat zelf op dat moment middenin de voorbereidingen. Zij draagt het licht van geluid. Zij draagt het geluid van licht. Het sluipt de oren uit... Het sluit zich binnen de mond in. Zij gaat welsprekend in het licht staan. Is een aria stralend. Haar armen klimmen als ibushalzen. In een aria stralend. Twee strofen uit een uh, gedicht van Loetjebert. Een ode aan de operazangeres en een ode aan de professie van mijn gast. Welkom, Annette Andriessen. Goedenavond. Behalve zangeres en docent aan het conservatorium... ben je ook artistiek en zakelijk directeur... van het befaamde internationale vocalistenconcours in Den Bosch. En deze dagen zijn de voorselecties van 17 tot en met 26. September is het echte concours. Een gekke huis nu? Een absoluut gek huis. We hadden zo vreselijk veel aanmeldingen dit jaar... dat we zijn met mannenmacht macht met 15 vrijwilligers... bezig om de mensen te registreren... om ze onder te brengen bij de gastgezinnen... te programmeren, te laten repeteren. En uh, we gaan op drie dagen... Uh, horen we zo'n 100 zangers. 100 zangers? Honderd zangers. En wat, hoeveel zaten er in de voorronde? We hebben al 75 gehoord uh, in de voorrondes op elders. Dus we zijn in Barcelona geweest. We hebben voor het eerst YouTube uit... Uh, audities gedaan, wat heel interessant was. Oh ja? ja. Kun je dat zien op een YouTube-filmpje... of iemand capabel is voor ze? Ja, zijn? je kunt in ieder geval het fysiek heel goed uh, zien. En uh, ja, je kunt natuurlijk horen of ze kunnen zingen. En dan moet je even kijken hoe het akoestisch natuurlijk is. Maar je ziet wel de inzet. Dus maar ik ben heel benieuwd hoe het nou in de zaal is. Dat kan mee of tegenvallen, maar ik denk dat we een paar... hele mooie stemmen hebben. Je zegt, uh, je kan ook het fysiek zien. Is dat belangrijk op zo'n filmpje? Wat, wat moet nou, je? Nou ja, je ziet of je. Kijk, als je, als je er heel slap bij staat. dan, dan kan daar ook niks mee gebeuren. Je moet toch die tonus zien. Dat van die alertheid van het lichaam. Van ik ga forte zingen of ik ga piano zingen. En beide heeft een spierwerking. Dus je kunt heel goed zien of iemand investeert in zijn eigen toonvorming, hè? of in zijn volume, of in zijn dynamiek. Inderdaad. Je kunt niet als een soort, als je er een beetje als een slapjanus bijstaat... Nee, want niet? als je gewoon blijft staan en je denkt, ik ga iets heel hard roepen... en je doet, ha, dan gaat het ook niet. Maar als je voelt wat je fysiek moet zijn, dan is het, ha, ha hè? <laughs> Iedereen is maar dan, dan voel je meteen je, je spieren overal gaan. Hè? En dat zie je dus op zo'n... Uh, Zo'n YouTube-filmpje ook. Ja. Op een DVD natuurlijk ook. Maar YouTube is leuk, omdat ze, ze kunnen gewoon alles opzetten wat ze willen. Maar het experiment moet nog voltooid worden... want je moet nog kijken of het in de praktijk... Uh... We moeten kijken of het live goed is. Maar we hebben met een hele officiële jury gezeten inmiddag. middag. En er was er één bij, die was aan het playbacken heel duidelijk. Dus die heb ik een briefje geschreven van... nou, dat laat ze even niet beoordelen. <lacht> nee, ook niets meer opgehoord. En uh, ik zeg, stuur nog een nieuw bandje. Nee, niet gedaan. Klonk heel mooi, maar suspect. En uh, welke genres gaat het? Het gaat om uh, opera, om oratorium, dus passionen, oratorium... en uh, liederen, kunst, het kunstlied, zo gezegd. Schubert, Schumann... Want jij zei Park. vandaag in, uh, ik meen dat het de stem was... Uh, ik zou niet willen dat een liedzanger onverdiend verliest... van de vertolker van een aria uit Rigoletto, bijvoorbeeld. Nou, er is een, er is een tijd geweest dat je, dat je dus mocht kiezen... Wat je, dat iedereen vrij was om zijn repertoire te kiezen... En ik heb het weer een beetje teruggebracht naar de tijd van vroeger... want dan ging iedereen eigenlijk opera kiezen. En dat is wel te begrijpen, want daar moet je eigenlijk je geld verdienen. Maar dan wordt het kunstlied en de oratorium... wat ook een belangrijk onderdeel is in de zangkunst... dat wordt uh, verwaarloosd. Nou, dan heb je dus kans dat het grote publiek... als er daar iemand heel hard in een hoge C staat te zingen... natuurlijk meteen uh, trijp van de stoelen uh, gaat. Maar als je een delicaat Schubertlied gezongen hoort... dan wil ik niet dat dat dus vergeleken wordt. Dus ik heb nu die categorieën uit elkaar gehaald. Dus het is opera, het is lied, dan wordt dat ook als zodanig beoordeeld. Dus dan hoeft een liedzanger die misschien minder volume heeft... of minder overtuigend is voor de grote massa... die hoeft niet op te boksen tegen zo'n... Ja, een bekende aria, waar ik natuurlijk uiteraard als opera-zangerist niets tegen heb. Begrijp ik ja. goed. En elke maar... genre heeft zijn eigen winnaar ook. Elke, voor elk genre hebben we een prijs. We hebben een oratoriumprijs, we hebben een liedprijs, een opera prijs en ook een allround voor iemand waarvan je denkt, nou, dat is goed. En daar een van die vier mensen, die wint de hoofdprijs van de Stad Bos. waar het concours natuurlijk al meer dan 50 jaar wortelt... Nou, weet jij als geen ander wat de mensen die daar vandaag voor jullie staan... moeten doormaken? Want jij hebt uh, 25 jaar geleden ook de prijs gewonnen. Ja. Maar beschrijf nou eens, als jij zo'n kamer vol juryleden binnenkomt... Wat gebeurt er dan ja, met je? Ik moet eerst corrigeren, het is 35 jaar. Oh, sorry. <laughs> wat gebeurt er dan? Kijk, je moet, uh, je moet eigenlijk heel cool zijn. Je moet weten, je moet een repertoire hebben wat je heel goed kent. En je moet gewoon weten, ik moet hem er in de eerste halve minuut inschieten. Dat Zo moet, simpel. Ja, dat moet. Als je de eerste halve minuut niet op volle sterkte bent dan... Nou, je moet die overtuigingskracht, die zeggingskracht moet je hebben. Dus je moet echt uh, geconcentreerd zijn. Nu ga ik het doen. Hè? Je moet de wil hebben om iets mede te delen, of om de aandacht vast te houden. En je voelt het meteen in de zaal. Je voelt ook al zitten er maar vijf juryleden, wat vroeger wel het geval was. was er geen publiek bij, nu doe ik dat wel. Maar dan voel je gewoon of je de aandacht hebt. Dat hangt in de lucht. Dat is heel spannend. En je weet ook wanneer het niet werkt. Dat weet je gewoon. Als er een jurylid zit, dan nou nee, gaat Nee, al dat hoef gebeurt. je nog niet eens te zien. Uh, maar dat zou natuurlijk heel erg onfatsoenlijk zijn als dat gebeurde... En dat uh, doen we bij ons niet. Er wordt niet gelachen en er wordt niet gegaapt. Maar je zegt: uh, je moet de wil hebben om die aandacht uh, te krijgen. Maar um, wat mij altijd verbaast is: kun je met wilskracht ook je zenuwen uh, bedwingen? Ja, ik denk dat je die eerder met wilskracht kunt bedienen. Kijk, het is niet zozeer wilskracht, maar het is eigenlijk inherent aan talent. Hè? Maar je moet je wel concentreren. Op het moment dat je je talent vrijlaat, dan kun je ook overtuigen. Dan heb je de aandacht. Met wilskracht en bepaalde trainingen, met rustige ademhalen, kun je je zenuwen bedwingen. Dat je zenuwachtig bent, ja. Maar er zal iets moeten gebeuren dat als je je eigen stem meteen. dat je je stem hoort en dan dat er iets van je afvalt. Dat je denkt, nu ga ik er ook voor. Als dat niet gaat en je staat de hele tijd met bibberende benen. of je ziet die jurkjes soms in en weer gaan. Dat vind ik vreselijk. Ja, maar herken je dat ook van jezelf? Ja, natuurlijk van vroeger. herken ik dat. Dat je met bonkend hart. Naar binnen ging. En maar dan plassing, ofwel het was heerlijk. Ofwel, ja, dat je dat, nou had beter gekund. Maar ook dat is kun je niet helemaal beoordelen zelf. Je bent zelf een hele slechte uh, jurylid voor jezelf of het algemeen. Ja, Is dat zo? Ja, ik denk dat niet zich zo slecht uh, laat beoordelen dan een zang door jezelf. Terwijl je, je voelt het. Hè? Ja, je, je voelt meer dan dat je echt kunt corrigeren. Je binnenoor hoort heel anders dan wat de mensen buiten horen. Dus maar als jij zegt, van, um, dan ben je zenuwachtig en je begint en het gaat... dan als je dat ervaart, dan zullen ze dat toch ook kunnen horen? Dan, maar dan kom je ook aan. Ik heb bijvoorbeeld in de opera natuurlijk heel veel gezongen. En het, mijn heerlijkste momenten waren als ik dus begon te zingen... en dat ik plots mijn eigen stem niet herkende... Dat is als, eh, dat ben ik helemaal niet. Toen, dat je denkt, eh, dat gaat lekker. Dan sta je een beetje buiten jezelf. Maar aan de andere kant, je staat soms ook te worstelen... dat je echt denkt, potverdikken dit, of dat, of je vergeet dit... of nou, dat had ook beter gekund. Als je die band mee laat lopen van correctie. En dan zeggen de mensen, laatst, ze je fantastisch gezongen. Dan denk je, nou... En heb je ook wel eens, dat lijkt mij ook zo vreselijk, een black-out gehad? Dat heb ik één keer gehad in de Rozencavalier met Hartmoed Heentje, de chef van de opera. En dan moest ik een zinnetje zingen en ik weet nog steeds niet wat het was. Ik herinner me ook niet meer. En dat was helemaal alleen zonder orkest. En ik stond daar bij een stoel, dat weet ik nog wel. En ik moest iets en ik dacht, wat is het hier stil? <lacht> <lacht> en ik kijk ze naar Heentje en ja, niks. En die zei later, ja, ze waren vullig zwart van anderen, En ik gedacht dat skips niet meer heute aan, dus is hij verder gegaan. Ja, dat was, het was echt een blackout. Ik heb het niet vaker, want ik heb bijvoorbeeld ook de ervaring gemaakt dat je al regels, zinnetjes van tevoren voelt aankomen. Hé, hey, dat weet ik niet daar. Hè? En dat je het dan in die tijd die je dan nog hebt op kunt lossen. Ofwel ja. door een synoniem te vinden, ofwel uh, doordat het je gewoon weer te binnen schiet. Dus het zijn allemaal van die wonderlijke dingen. Ja. Zullen we even ergens naar gaan luisteren? Je hebt ja. een aantal dingen meegenomen. Ik heb dingen meegenomen van, van de vorige keer... van het concours van 2008 van finalisten. Ja. Um, het eerste waar we naar gaan luisteren? Dat is, uh, dat is de winnaar van de vorige keer. En... Dat is Hans Sung Jo, die toen 23 jaar was. Een Koreaanse bariton. En die kwam binnen op de voorselecties als een van de laatsten. En die deed zijn mond open en dachten we... ah wat moeten we daar nu nog van zeggen? 23 jaar. Dit was niet de Wonderschone Bariton. Wie was dit wel, het? Dit was een met Rachel Frank. En dat was een van onze finalisten. En die zong een hendel aria. Ook heel mooi. Natuurlijk heel mooi. Die zit nu in Berlijn overigens, dit vrouwtje in de Berlijnse Studio. Vrouwtje hebben we daarom ook niet weggedraaid. Nee, natuurlijk niet. <laughs> dat doen we überhaupt niet. Ik heb trouwens gehoord dat jij uh, voor de uh, finalisten, maar ook voor de, iedereen die meedoet juist omdat je zelf die ervaring hebt, ook um, heel erg moedelijk bent. Dat je snapt hoe kwetsbaar is, dat is. Klopt dat? Ja, ik weet niet of het woord moedelijk goed is, maar ik, ik weet wel de kwetsbaarheid. En dat zijn vaak hele kleine dingen. Uh, je doet natuurlijk de wedstrijd en die is gewoon hard. Ik bedoel, je, moet, je wil winnen, je moet presteren en daar moet je ook de faciliteiten voor hebben. Dus een goede pianist, repetitieruimte, een goed gastgezin waar je kunt rusten. Maar verder dat is wat we verder kunnen doen buiten de wedstrijd, dus dat je ze niet in de regen laat staan om te wachten tot ze naar binnen mogen. Dat je ze de toestemming geeft om uh, te, te, te spelen. Alles te horen wat de anderen doen. Mm -hmm. En uh, dat je... Ja, dat je ze ja, masterclasses geeft bijvoorbeeld. En, uh, dus we doen eigenlijk veel voor hun dat ze goed in kunnen zingen dat ze het gevoel hebben worden gepamperd. Maar we moeten wel presteren. Dus we zijn niet zo dat we zin dat het watjes worden, maar ze moeten gewoon faciliteiten hebben. En um, als jury, kun je nou um, onderscheid maken tussen smaak en kwaliteit? Nou, ik denk dat het een en het ander niet uitsluit. Er is, het zijn natuurlijk, er is natuurlijk een bepaalde kwaliteitseis. Je hebt bepaalde dingen die moeten gewoon zijn... zoals musicaliteit, zuiverheid. Daar kun je niet over van mening verschillen. Uitspraak van een tekst kun je niet over van mening verschillen. Hoe een, hoe een stem is, weer wel. Techniek kun je ook niet van mening verschillen. Want dat gaat allemaal uit naar een bepaalde vorm van perfectie en beheersing. Maar dat wat nu net de zanger persoonlijkheid geeft, of talent, dat is wel een beetje... dat kun je smaak noemen, maar dat is, ja, dat is toch heel persoonlijk... van degene die het beoordeelt. En dat vind ik ook mooi. Komen jullie er altijd uit? Ja, ja? zeker. Ja, hoor. Ja. En, um, stel nou dat je uh, moet kiezen, ik, ik maak het even zwart-wit, een of-of kwestie... Uh, waar geef je dan de voorrang aan? Is muzikaliteit belangrijker dan techniek? Of is techniek belangrijker dan muzikaliteit? Even uitgaand van het feit dat dus niet iedereen beide beheert. Musicaliteit is het belangrijkste. En zeggingskracht, talent. En ja, je hebt natuurlijk een heleboel mensen die beroemd zijn geworden zonder dat ze een perfecte techniek hadden. Zoals? Kun je... Nou, dat wil ik niet meteen zeggen. Maar dat is gewoon zo dat je denkt, nou, er klopt niks van of het is altijd een beetje te laag. Maar die trekken het dan op hun krachtig. Ja, ja, en op hun talent. Nou Begrijp ik dat er van de hele wereld al, um, ja. kandidaten ja. meedingen? Zijn er nou nog culturele verschillen? Zingen Aziaten anders dan um, Europeanen? Ja, zeker. We hebben natuurlijk een tijd gehad dat de Koreanen gingen studeren in Europa, en dat was eerst echt het niet nadoen, maar toch wel een beetje toch wel imiteren van de stijl. Nu hebben ze dat eigenlijk beter door en. Uh, toch tot eigen prestaties. Dat merk je met de Koreaan heel goed. Chinezen zijn nu weer heel veel. Die hebben een geweldige hang naar westerse muziek. Dus die, uh, ja, die zijn bijvoorbeeld op een conservatorium studeren... 2500 zangers, dat is heel veel. En die moeten allemaal... Ja, die willen allemaal onze cultuur. Dus er is ze echt vraag naar, hè? ook instrumentalisten. Die hebben een fantastische techniek, echt. Die kunnen heel goed zingen en spelen... Maar uh, het is wel zo dat ze hele achterstand hebben op taal, op stijl... gewoon op de geschiedenis. Zang is altijd woord en westerse zang is toch altijd onze cultuur... of het nou christelijke cultuur is of mythologie of whatever. Daar moet je ze toch in, in thuis brengen, zou ik zeggen. Nou, dan hebben we nog een heleboel werk te verzetten. En zijn er nou ook mensen uit Afrika, deelnemers uit Afrika... die van alle continenten, dus of is het toch ja, meer... Ja? Nee, we hebben Australië, Zuid-Afrika, we hebben iemand uit Brazilië... Amerika, eh, Rusland en alles, Oez eh, Armenië, Oekraïne, eh, en Georgië. we kunnen nu luisteren naar onze wonderschone bariton uit Korea. Korea, ja. Bye. Gente ingenua che se me desmaiora modestia. Ja, zeker. Ja, die waren het helemaal eens met ja? ons. Ja. Gaan ze ook wel eens helemaal uit het dak? Dat ze op... Ja, dat ze het niet eens zijn. Dat is oh, ja? leuk. Ja, dat is heel erg leuk. Dat ze, op... ja, dat ze denken, ja, wij hadden toch liever die anderen gehad. Oh ja? ja. <laughs> er is geen publieksprijs, of ook nog? Ja, die is er ook. Oh, dus... dus dan kunnen ze zich revancheren. Oh, dat is ja. natuurlijk helemaal goed geregeld. Wat ja. is nou, als je tegenover dat internationale gezelschap uh, de Nederlanders plaatst... wat is hun niveau, als je het vergelijkt... Ja, dat is de, die kunnen heel goed meekomen, laat ja? ik het zo zeggen. Ja, we hebben ook nog een paar jaar geleden... een Nederlandse prijswinnaar West gehad, Lenneke Ruiten. We hebben natuurlijk vroeger Robert Hall, wereldberoemd. Uh, John Brushler, uh, Jart van en uh, Nou, ikzelf Ja. En Henk <lacht> ja, Smit, die net is overleden. Die uh, was ook prijswinnaar van ons. En verder zijn er fantastische uh, uh, internationale winnaars... zoals Thomas Hampson, die nu toch echt werelds beste bariton is... En Petra Lang die je veel zingt, Nelly Mitchell, Ja, jij haalt hier een hele reeks namen en ja, ik, maar... ik luister. Ja. Een soort. <laughs> maar toen jij twee jaar geleden uh, directrice werd van het uh, concours, um, met welke intentie ben je begonnen? Wat trof je aan en wat wilde je ervan maken? Nou, ik, ik had zelf in 1965 ben ik voor het eerst geweest met mijn zanglerares. Gingen we met een paar studenten, met een paar leerlingen, gingen we naar Den Bosch drie dagen. En zaten we in het Hotel Centraal. Dat was fantastisch. En dan zat je de hele dag naar zangers te luisteren. En ik denk dat ik 17 was of 18. Dat is zo'n fantastische ervaring geweest. Dat leert je zo luisteren en repertoirekennis. Dus, en dat, ja, je kon niet wachten tot het volgend jaar weer was. Nou, dat heb ik eigenlijk altijd weer gezocht. Toen kwam ik in het bestuur en toen werd ik gevraagd of ik directeur wilde worden. En uh, toen dacht ik, ik wil dat gevoel bij iedereen terugbrengen. En ik wil omdat ik natuurlijk best wel wat in de wereld heb rondgekeken. Ik wil het internationaliseren, want het was ja, een beetje toch te veel verzand in, in, in de provincie. Ik bedoel, het was niet professioneel in de zin van... er werden folders gestuurd naar Siberië, zeg maar zeggen. Ik heb meteen de internet erop gezet. En ik kende een heleboel intendanten, een heleboel agenten... een heleboel collega's. En omdat ik ook al iets ouder ben... al mijn collega's waar ik mee vroeger, vroeger gezongen heb... die zijn of intendant in ergens in Amerika... of ze leiden een operastudio, of ze doen dit. Dus je hebt eigenlijk een heel netwerk. En wat je nu eigenlijk fantastisch kunt inzetten... Voor dat concours. En ik denk dat het gewoon goed is dat je dat je het vak kent om dat werk te doen. Dat lijkt me. Daar heb je net al een aantal voorbeelden ja. van gegeven. Dat ja. je dat je ook die ervaring terug wil geven. Ja. Is dat gelukt? Hoor je nu mensen met dezelfde verrukking praten over die drie dagen als ja. jij dat zelf ja. ervaren? Zeker, jawel. Absoluut. Ja? Het is echt, de mensen die nu komen, die, die zeggen ook... het is fantastisch, die voelen zich daar goed bij. Het is niet van, je luistert naar mensen, dan ga je weer weg. Ze, ze, ze zijn echt betrokken. Dat probeer ik ook echt te doen. Daar investeer ik in. Ook naar de mensen toe. We hebben veel gastgezinnen, bijvoorbeeld een stuk 80, 90 gastgezinnen. Dat is geweldig. Hè? Dus probeer ik ja, Ik heb niet overal tijd voor, maar ik probeer toch wel op den duur... daar ook een persoonlijk contact mee op te bouwen. En je wil ook de band met de stad Den Bosch intensiveren? Absoluut. Nou, ik doe bijvoorbeeld nu met de regionale radio en televisie doe ik veel interviews. Vorig jaar hebben we allemaal filmpjes gedaan. Dat gaan we nu ook weer doen, dat ze het concours kunnen volgen. Gewoon in de stad. En uh, we proberen populaire concerten te doen, dat de mensen er ook naartoe kunnen. We hebben wat winkeliers die een etalage maken. Ja, dat je toch het gevoel hebt, er gebeurt hier iets, hè? En we plakken de hele stad vol met grote affiches en aan de gevel van de parade. En toch proberen zoveel mogelijk, het pers is ons goed gezind. En we hebben gewoon wat te melden. Het is een, namelijk een heel groot internationaal ding. Wat misschien internationaal nog wel meer bekend is dan hier in Nederland. Maar je wint echt zeer bos in Zangerskringen. Ja. Dus, uh... Govert van Brakel, de huisgenoot die hier gisteren zat... die heeft een vraag voor jou op het antwoordapparaat. We gaan oh. even luisteren. Er is één nieuw bericht. Dag Colette, ik ga een vraag aan je stellen. Het worden guurde tijden voor de kunsten. Als ook de klassieke zang uh, dadelijk getroffen gaat worden door de bezuiniging. Uh, Trek zij dan aan uh, het Andriesen naar het Malieveld? En zo ja, welk lied heeft zij aan? Twee vragen. Trek je naar het Malieveld als de bezuinigingen. Absoluut. Geen twijfel over. Geen Mogen? twijfel over. Welk lied heb je? je nou, misschien Slavenkoor van Nabucco. <laughs> Doe even voor Gover dat hij weet. Daar hebben de slaven dat ook van gehaald. Dus misschien helpt het, maar misschien vertrek ik ook wel. Welk land? Nou, dan ga ik in Duitsland of België wonen. Nee, me niet serieus? Ik meen het serieus. Oh, Als ja? hier een beleid komt wat nu dreigt, dan... Uh, dan zal ik daar echt mee op beraden. En krijg je daar je man? Jazeker, Dat trekken wij in lijn. Jouw man, waar ik even iets over wil zeggen... hij is Edwin Rutte, ome Willem, voor degene die dat heet. En ik las een beschrijving hoe hij over jullie eerste ontmoeting praat. Oh, kijk eens, het geheim. En hij zegt daar uh, aan het eind van de gang, dat is al jaren, decennia terug... Aan het eind van de gang zag ik iets blauws bewegen. Ik versnelde mijn tred en ging in de vensterbak zitten... naast een aantrekkelijke dame in een blauwe jurk. Na een gesprekje van hooguit vijf minuten zei ik tegen haar... ik geloof dat ik u een ontzettend leuke mevrouw vind. Die hele middag zag ik alleen maar die grote blauwe oceaanogen. Ja, ik weet het nog heel goed. Ja, <laughs> ja zeker. En wat dacht jij van jouw kant? Ik dacht, wauw. Oh, echt ook? Ja, zeker. Want het duurde nog wel even voordat jullie elkaar vonden, echt vonden. Ja, ja, ja, want we waren, we waren samen op het consultorium in Hilvers, gaf we les. Zo ontmoetten we elkaar ook. En, maar ik dacht wel, wauw, en ik dacht, goh, misschien zou ik een borrel met moeten drinken straks. Maar ja, ik had allerlei verplichtingen en ook huiselijke omstandigheden die dat niet mogelijk maakten. Dus dat heb ik even zo gelaten... En na een paar weken kwamen we elkaar weer tegen. En toen nog eens en nog eens. En toen zei Edwin op een gegeven moment tegen mij... Ik geloof iedere keer als ik u zie, ben ik verliefd op u. <lacht> en als, ik, als we uit elkaar zijn, dan ben ik het weer vergeten. <lacht> nou, en zo is het gekomen. En uh, tot volle tevredenheid, althans voor mij. En als ik dit lees, denk ik ook wel. <lacht> en hoe zou je hem beschrijven? Ja, dat is een geweldige lieve man. Een heel muzikale getalenteerde man. Die wat... Ja, Hij kan veel, hij kan zingen, hij kan toneelspelen... hij kan schrijven, hij kan kinderen bezighouden. Maar misschien wat ik het leukste van hem vind... is dat hij echt wezenlijk op mensen ingaat. Dus met een echte belangstelling. En niet van uh, hoe gaat het, maar wezenlijk geïnteresseerd is. En ik denk dat dat hem ook zo aardig maakt. Zodat nu mensen die hem op straat tegenkomen na ome Willem... dat die, dat, dat die voelen dat, hè? dat dat dus echt is. Dat vind ik heel mooi. Nou, dat heb je mooi beschreven, zo voor de vuist weg. Ja, dat komt omdat het ook uit je hart komt. Ja, tuurlijk. Zullen we luisteren naar wat ook uit je hart komt? Dat jij aan het zingen bent. Oh ja. Ik, ik weet niet wat de, je aan het zingen bent. Het is bent. een ensemble en ik doe de lead. Oké. Okay. Dus. Nou, stond er een uh, aantal jaar geleden in trouw het lot van de mezzo, de vrouwenstem die zowel hoog als laag kan en die een donkerder, warmer timbre heeft dan een echte sopraan, is altijd een rol op het tweede plan te spelen. Ze is een bediende, een heks, een oude moeder of ze veegt de vloer. Nooit eens een ruisende robe of een pruik met lang krullend haar. Nou, het was wat gechargeerd, maar het ging over het vak wat ik toen deed. Op ze in zo'n stuk, dat is dan een klein stuk, maar het moet er wel zijn. En uh, ja, als je dat chargeert, dan is dat zo. En dat is altijd de mezzo die dat moet doen, of de alt. Maar er zijn ook hele prachtige rollen voor mensen en die heb ik ook gedaan. Dus dit is een beetje daarop toegespitst, omdat ik had maar twee minuten acht seconden. En toen belden ze me trouwens, zei ze, goh, en dan... Maar ja, fantastisch, het klonk mooi, en vind je dat dan leuk... En kunnen we daar eens over praten? Dus ja, toen hebben we het daar helemaal op toegespitst. En dat is natuurlijk ook zo. Heel vaak is dat, is dat zo. Ja, dat is zo. Ja, dat zijn dan. Ja, je bent natuurlijk geen. Als je een sopraan bent en je zingt Bohem. dan heb je meteen de hele avond. Maar zijn er geen dragende rollen? Jawel, zeker wel. Dus ik heb wel. Maar die zijn toch nooit. Uh, ja, niet helemaal. Altijd door het hele stuk. Maar ik heb veel hebben bijvoorbeeld gezongen in Wauwkuren. Ik heb eerder gezongen in Raankool. Dat zijn hele goede stukken. Maar, uh, maar kun je me uitleggen uh, waarom toch het overgrote deel... voor Sopraan is geschreven uh, en niet voor Mezzo-Sopraan? Omdat de Sopraan hoort bij Jong en Mooi en de Jonge Vrouw. Dus het is eigenlijk Charlotte in Werter. Dat... Uh, ja, dat is dan een jonge vrouw, maar dat is een lyrische mezzo, zou ik maar zeggen. Maar mijn vak is eigenlijk toch een, een karakter mezzo. En die heeft dan gewoon andere rollen. En daar horen deze dingen waar het trouw over spreekt ook zeker bij. En, en is er ook zo'n onderscheid tussen bariton en bas? Ja, bariton is natuurlijk zeker ook vaak... Ja, die verliest het altijd van de tenor als het om de liefde gaat. Hè? Ja. En de bas is vaak een hele leuke oude man een vader of een oude monnik of een... Uh, nou, die ook gechargeerd. Dit. Je hebt natuurlijk prachtige Boris Koedenhoff. is een schitterende basrol. En uh, we hadden trouwens een hele mooie bas in de vorige selectie net. En ik hoop uh, ja, dat hij wat verder komt. Dat is echt prachtig, schitterend. Oh, maar dat, ik heb daar nooit voor vanavond over nagedacht... dat er dus dat, dat een hiërarchie is qua verdeling in rollen... tussen de verschillende... Ja, dat heeft ook te maken met de stemsoort. Ik bedoel, kijk, je moet natuurlijk... een tenor en een sopraan is altijd het liefdeskoppel. Je hebt natuurlijk ook wel soubrettes en speelsopranen. Maar de echte Lyrische sopranen, dat zijn de... de rollen, alle Puccini's, waar ook wel dramatische rollen in zitten. Maar Verdi, Puccini, dat is alles sopraan. Hè? Ook ja. Strauss, Mozart, allemaal grote sopraanrollen. Hè? Nou ben je behalve operazangeres... Uh en docent aan het conservatorium, ook uh, docenten voor um, jazz- en popzangers. Ja. Um, kan je me uitleggen of, hoe het verschil in stemgebruik is? Want een operazanger doet iets heel anders met het strottenhoofd... of ik weet niet waarmee. Dan... Ja, je zit een aardig eindje in de richting. Maar uh, met het strottenhoofd... Nou, het is zo dat een operazanger moet ten eerste... over 80 à 100 man orkest inzingen akoestisch... Dus dan begint er dat je veel meer, niet kracht moet zetten, maar veel meer met, met je ademsteun moet werken. Veel meer met resonantieplekken. Maar ik denk als je als opera zou uh, uh, pop zou zingen of jazz op die manier. dan springt dus de reluidsman een halve meter de lucht in. Want die, die denkt, wat krijgen we nu? En dat heb ik ook wel eens meegemaakt als we toevallig versterkt moesten worden. Maar dat is dus de, de productie van de toon ligt heel anders. Dus je hoeft helemaal niet zoveel te doen. Dus je kan, uh, ja, je, dan krijg je ook minder vibrato. En, ja, dit is alles anders. Hè? Maar ja, precies maar... dat vibrato is natuurlijk een essentieel verschil. Ja. Kun je, kun je bijvoorbeeld een... Um, nou, misschien moeten we even gaan luisteren. Wij hebben voor jou weer twee stukjes ja, uh, geselecteerd. Alice Fitzgerald en Billy Holiday. Ja. En misschien kunnen we daar even naar gaan luisteren.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 Zing nou eens met een je jazz stem mee. You are the well. No, it's Yes. But... It's veel easier. Yeah. Wij moeten altijd in postuur. Hè? Maar dit kan je gewoon easier zingen. Niet dat het makkelijker is. Maar dus het is veel, eigenlijk veel easier. Plus dat je je versterking hebt, hè? Dat is wel mooi mooie Je hoeft er eigenlijk alleen maar iets voor te laten. Het is voor jou makkelijker dan... Ja, nee, dat is niet zo. Dat laten is juist het moeilijke. Ik heb vroeger, toen ik begon met dat lesgeven... heb ik wel les genomen, ook bij mijn lieve man. Maar dat is best wel moeilijk om de dingen weg te laten. Om te vertrouwen dat je gewoon veel easier kunt zingen als je in een microfoon zingt. Je moet dus echt kijken, ik stop mijn geluid daarin. En dat is de helft van het werk. Dat is mijn hulp. En dat komt er zo uit. Hè? Dus dat ze op, zeg, je moet ontzettend wennen... dat je het in een geconcentreerde vorm moet brengen. Zullen we even luisteren? Dat is heel Die. leuk. Billie Holiday. Don't know why. There's no sun up in the sky... Starry weather... Dat ze lekker zo'n jazzback heeft hier. man and I. Ain't together. Keeps raining. Lekker zo'n Heerlijk vind ik het. Life is bare. Yeah. Gloom and misery everywhere. Veel meer wet. Ik kan alleen maar mijn oorzaak Wat kan je daarvan zeggen? Nou, dat je dus wat je bij haar hoort is uh, de zogenaamde jazz-driehoek, zo'n platte onderkant van de mond. En dan krijg je zo dan lekker een beetje een lijzer ladder. <tied> Stormy weather. Zo dat staat dan een beetje open en dan krijg je een hele rechte klank. En als je, je mag er een schorretje op zetten, doe ze ook. Zo een schorretje? De, nou, zo even zo de stembanden een beetje bij elkaar brengen. <tied> en dat. als wij dat in boodschap doen, dan ben je al afgeschoten... Maar dat is juist zo leuk om dat te kunnen. Dat is ook een, gewoon een truc. Hè? Dus ik vind dat eigenlijk wel heerlijk. Ik heb heel veel geleerd van die jazzzangeressen en van jazzzangers. Maar zing je zelf wel eens jazz. Nou, ik ze zeggen op school dat ik wel leuke slotjes kan maken en alles. En dat ik wel aardige timing heb. Maar dat kijk. Uh, ja, een muzikant is een muzikant. Alleen, je moet kijken, waar zet ik mijn middelen in? Waar ik een hekel aan heb, is dus klassieke zangers... die bijvoorbeeld dan jazz gaan zingen of pop... en dat is het net niet. Dus daar moet je het ook niet doen in het openbaar. Dat, heb ik, dat vind ik eigenlijk zo vreselijk. Je moet wel kunnen beredeneren, maar ik vind ook vandaag de dag dat een heleboel mensen die moeten dan opera zingen... zoals laatst met die politiek... dat er de mensen, ka Kamerleden, oh plotseling een Arieën moeten zingen... dat ik denk, nooit wordt er aandacht besteed. En dan kom ik misschien bij Van Brakel terecht. Nooit wordt er aandacht besteed aan de opera. wordt nauwelijks serieus genomen in de programma's. En dan komt er Plossing een Kamerlid of iemand... en die moet dan een Mozart-arie zingen omdat het zo leuk is. En er wordt heel hard voor geklapt. En het is dus verschrikkelijk. Maar dat vind ik ook weer niet erg, want iedereen mag doen wat hij wil... Maar dan denk ik, neem het toch even serieus, hè? Ik bedoel, je, je kan niet zomaar jazz zingen als je niet weet... Uh, ja, dat is alles een timingskwestie, daar heb ik grote bewondering voor. Ik heb er aan de ene kant veel van geleerd voor mijn eigen zang in de opera. Die, die, die hele kleine verschuivingen van de woorden. Maar met een goede jazztiming, dat heb je niet zomaar. Maar leer jij hen dan iets over opera? Of leer je... Nee, ik leer hen over stemgebruik. Want dat, kijk, ik zeg altijd, je hoeft niet te kunnen wat je zegt. Als het maar klopt, hè. Als ja, ja. je maar iemand kan helpen. Dus kun je zeggen, wat wil je doen? Hoe wil je het hebben klinken? Nou, dan zou ik het zo doen. <coughs> dat is heel leuk. En zou je dat in principe met ieder genre kunnen? Of zeg je van, nou, je moet mij niet vragen voor country... of je moet me niet vragen voor een rap? Of voor... Nou, voor een rap zou je me heel graag moeten vragen. Want ja? ik heb altijd het gevoel met rap... dat dat net te weinig profiel geeft aan het woord. Dus dat het wel rapt, maar dat je dus eigenlijk niks verstaat... En als iemand me zegt, dat moet ook niet, dan geef ik me over. Maar ik heb toch het gevoel dat je binnen die rap... ook in een bepaalde uh, monotomie... dat je toch bepaalde accenten kunt leggen... zodat er ook verstaan werd gaat. Straks stromen ze binnen de... Nou, wacht even. <laughs> <laughs> Dankjewel, Annette Andries. Heel veel succes. Een hele mooie week en fijn dat je hier was. Dankjewel voor de gelegenheid. En dat zei Annette Andries tegen Colette van de Ven... Um, op Opmiddels 15 september van het vorig jaar. Uh, een paar dagen voordat er weer een versie was van het IVC. Het internationale vocalistenconcours in Den Bosch. Dat is tweejaarlijks. Dus dit jaar is er geen festival. Dan kan ze rustig achterover leunen. En op haar lauren rusten. Um, dan kunt zich weer inschrijven voor het concours van volgend jaar. Goed. What's in a name. Het is vandaag de verjaardag van de achternaam. 200 jaar geleden besloot Napoleon dat wij allemaal achternaam moesten dragen. En daar zijn volgens mij heel veel verhalen over te vertellen. Al is het maar uh, dat je zich altijd heeft afgevraagd wat uw naam betekent. Zoals mevrouw Godhelp ons al heeft gebeld. En daar gaan we daarna even op door. Uh, heeft u zelf een prachtige naam of heeft u uw naam dus veranderd? Bent u op zoek gegaan naar de herkomst van uw naam? U kunt bellen met 0800 1121.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 Hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenuil. Historisch archiefband 2021, datum 1 september 1959. Een documentaire heette in die dagen Een klankbeeld. Een klankbeeld werd vaak in een half gedramatiseerde vorm gepresenteerd. En er werd dan meegewerkt door acteurs van de vaste hoorspelkern van de omroep. Bob Oeschi en Gabriel de Wacht waren de grote namen van het klankbeeld in de jaren 50 en 60. In het fragment van het klankbeeld dat ik u vandaag laat horen... wordt de hoofdrol vertolkt door een zeer gewaardeerd lid van de hoorspelkern tussen 1945 en 1960... Piet Tenuil Senior. Inderdaad, mijn grootvader. Ik zat naast het bed van moeder, mijn jongen, toen jij geboren werd. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal zei. Het was net alsof ik een dikke prop in mijn keel had. Toen de ziekenhuisdokter met je klaar was... nam de verpleegster je mee om je te wassen en te wegen. Toen heb ik je moeder een zoen gegeven op de bezweten voorhoofd... en toen ben ik stilletjes weggegaan... Het was een donkere, warme avond. Toen ik de huisdeur opende, zag ik het stuk papier op de mat liggen. En toen ik bukte, dacht ik, nou is het zover. Ik was gemobiliseerd. Het was 28 augustus 1939. De stilte voor de storm. De reconstructie van een bijzondere periode. Een klankbeeld van Bob Oeschi en Gabri de Wacht. S'avonds na het eten zit ik soms naar je te kijken als je de krant leest. Eisenhower gaat naar Moskou, Khrushchev naar Washington. Stop atoomproeven agenda voor de volgende ontwapeningsconferentie. En je begrijpt er net zo min iets van als de melkboer aan de hoek... de kantoorbediende en zijn directeur... de bankwerker en de juffrouw van de apotheek. Toen ik zo oud was als jij nu bent, mijn jongen... toen was het 1929. En de wereld van toen was precies zo krankjoren als de wereld van vandaag... Na 1918 hadden de grote broers de Duitsers in het dwangbuis van Versailles gestopt. En dat betekende 60 miljard herstelbetalingen... geallieerde bezetting van het Rijnland en het losweken van het rijke Saargebied. De Franse minister-president Van Caray... incasseerde met zijn linker en dreigde tegelijk met een mes in zijn rechterhand... En toen de Duitsers in 23 met hun afbetaling stuk liepen... marcheerden Franse negerbataillons het roergebied binnen. 150.000 mensen moesten hun huizen verlaten. En er kwam een staking. En later een paar honderd doden. En de bezetting van krantengebouwen en bedrijven. En toen zakte de Duitse mark als een kaart de huizen in elkaar... Voor een brood dat de ene dag duizend mark kostte... moest je de volgende dag tienduizend mark op de toonbank leggen. en De dag daarna honderdduizend. Het Duitse volk bestond na een paar dagen... nog uit zestig miljoen uitgehongerde miljardairs. Nou ja, de scherpslijpers verdwenen daarna van de vlakte... en er kwamen betere regelingen. Duitsland kreeg Engels en Amerikaans geld... De Fransen trokken terug uit het roergebied... en het ging erop lijken dat de grote broers... weer heel gewoon met elkaar konden praten. In 1928 zaten ze in Parijs allemaal om de tafel... om het kellogg briand pact te ondertekenen. Dat was zoiets als een plechtig, nooit meer oorlog. En in 1930 verliet de laatste geallieerde soldaat het Duitse Rijnland. Ik was toen 21... Toen kwam er wat ze noemden de economische crisis. In New York sprongen beursspeculanten uit wolkenkrabbers. In Londen staakte de Bank van Engeland de betalingen in goud en de het werk. In Brazilië verbrandden ze de koffiebonen met tonnen tegelijk. En in het Rijke Amerika stonden honderdduizenden in de rij voor een hap gratis eten uit de gaarkeukens. Ik begon ook te stempelen. En de rij was precies zo eindeloos als de misère. In Duitsland stonden er 3,5 miljoen werklozen op de keien. En voor het einde van 1932 bijna 9 miljoen. Maar de grote broers hadden geen tijd meer om op Duitsland te letten. Ze hadden zelf veel te grote kopzorgen. Ze letten niet op die ene man... Die man heette Adolf Hitler. We zagen het allemaal gebeuren, mijn jongen. En het gebeurde sneller dan je dacht. We lazen het in de kanten. En we hoopten dat we net zo door zouden rollen als in 1418... toen we buiten het kabaal van de grote broers bleven. Maar het was net alsof er in de wereld een reusachtige grote klok tikte. Zo een die van geen ophouden weet. De Rijksdag brandt. Het uittreden uit de Volkenbond. De bezetting van het Rijnland. De terreur. De bewapening. De verbrande synagogen. Het waanzinnige gebrul van miljoenen. En de klok tikte verder. In Spanje, waar Hitler zijn duikbommenwerpers op het dappere arbeidersleger probeerde. En toen in Oostenrijk. Het was in 38 toen je moeder en ik trouwden. We waren precies één weekje op de Veluwe. Toen de kranten opeens vol stonden over Tsjechoslowakije. We trokken er ons niet veel van aan. Tsjechoslowakije leek zo ver van Nunspeet. Maar nog een jaar later stonden de Duitsers in Praag... en de Engelsen en Fransen in hun hemd. En dat was voor niemand een opwekkend gezicht. Het regende protesten. Maar die waren van papier. En papieren telden in het Duitsland van Hitler niet langer mee. Die meiden praktisch liever. De kleren afgeven. Is die ik vertrouw niet op papieren, maar ik vertrouw op euch mijn valsgenachten. Tja, een stuk papier met zegels en handtekeningen, een overeenkomst, een internationaal verdrag, dat telde niet langer mee. in plaats van boter, de slagzin van Herman Geuring. En we dachten dan steeds aan de boter die wij wel en zij niet... en de kanonnen die wij niet en zij wel hadden. Op 11 april 1939 nam onze regering maatregelen. De heer Colijn sprak via de radio. Waarde de luisteraars. In verband met de buitengewone tijdsomstandigheden heeft de regering zich andermaal verplicht gezien in het belang van het vaderland bijzondere maatregelen te treffen. In den afgelopen nacht is namelijk overgegaan tot het onder de wapenen roepen van het personeel behorende tot de bataljons die bestemd zijn voor de zogenaamde grensbeveiliging. Heten documentaires in de jaren 50 en 60 klankbeelden, tunes heten herkenningsmelodieën. Helversum 1, De Vara Dingen van de Dag. Van zeven uur, en dus. Op uw plaatsen, Klaar. Tussen start en finish. Vara's een sportuitzending met nieuws van overal.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 Voor de vrouw, dames, ik groet u dan. Dag. De spelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.